Wat had jij daarvan gehoord? Ik heb Engeline er wel eens over horen praten in de koffieruimte, maar ik begreep eigenlijk nooit waar ze het over had. Dat komt natuurlijk omdat we helemaal geen contact met de andere afdelingen hebben. Dat ligt ook aan mij. Ik vind dat nou juist wel prettig. Ja? Op de andere afdelingen zijn ze lang zo aardig niet. <laughs> maar we hadden het over de bibliotheek. Um... Jij doet de codering. Gaat dat? Ik vind het in ieder geval erg leuk. Je zegt niet, laat een ander het nou maar eens doen. Nee. Maar als een ander het ook leuk vindt... Wat is er leuk aan? Ik vind het leuk om alle boeken te zien en uit te zoeken waarom ze voor ons van belang zijn. En het werken aan het register? Dat is eigenlijk net zoiets. Wat zou je ervan zeggen wanneer ik voorstel om de systematiek van het register ook door te voeren in de bibliotheek? Ja, dat lijkt me erg nuttig. Eigenlijk zou dat moeten natuurlijk. Je hebt er geen behoefte aan om onderzoek te doen? Ik zou wel graag een eigen onderwerp hebben. Wat bijvoorbeeld? Volksgeloof, volkskunst is ook goed. En daarin zou je dan onderzoek willen doen? Zou er in de eerste plaats wat vanaf willen weten? Nee, ik lach omdat ik bij jou het gevoel heb dat je het altijd al geweest bent. Toen ben je pas... Hoe lang ben je er nou? Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar. Dat is nog niks natuurlijk. Ik ben hier al tweeëntwintig en een half jaar. Eerste exemplaar van het boek 100 jaar vragenlijsten, 1879-1979, zal op zaterdag 15 december in het Museum voor de Tropen door de redactrice mevrouw Dr. Anders Engelin Jansen in aanwezigheid van de correspondenten van het AP Beerta Instituut worden aangeboden aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen en een tweede en een derde exemplaar aan de oudste en de jongste van de aanwezige correspondenten. De plechtigheid zal worden gevolgd door een lezing van de voorzitter van de commissie van de afdeling volkstaal, professor dr. B. Weinert, onder de titel In het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal, en door een gezamenlijke lunch. Smiddags worden de correspondenten in de gelegenheid gesteld om het instituut te bezoeken en de daarvoor deze gelegenheid ingerichte tentoonstellingen te bezichtigen waarna de dag besloten zal worden met een receptie in de grote zaal van het hoofdbureau. De toegang tot de plechtigheid in het instituut voor de tropen is gratis. Deelneming aan de lunch is kosteloos voor de correspondenten en voor de medewerkers van de afdeling volkstaal. Van de medewerkers van de andere afdelingen wordt tien gulden gevraagd, ter plaatse te voldoen. De receptie in het hoofdbureau is uitsluitend toegankelijk voor de correspondenten en voor de medewerkers van de afdeling volkstaal. Was getekend door het hoofd van de afdeling, dokter B. de Rode. In aanwezigheid van de correspondenten van het AP Beta Instituut. Langzaam drong het tot hem door dat de correspondenten ook waren uitgenodigd. Een groot aantal van hen, meer dan wie ook op het bureau kende hij persoonlijk, een aantal van hen kenden op het bureau alleen hem. Kosteloos voor de correspondenten en voor de medewerkers van de afdeling volkstaal. Van de medewerkers van de andere afdelingen wordt 10 gulden gevraagd, ter plaatse te voldoen. Pff. Hij bewoog niet, hij voelde niets. Zijn lichaam werd een compact geheel waar niets in doordrong. Een kwartier later was hij aan de rand van een wilde razonei, zoals hij die in zijn leven maar vijf of zes maal gekend had. Waar is Bart? Waar is in vergadering. Kun je het mij niet zeggen? Hoe haalt u je godsnaam in je hoofd om correspondenten uit te nodigen en ons buiten te sluiten? Heeft hij dat gedaan? Hier! Bij de plechtigheid zijn we welkom. Aan de tentoonstellingen mogen we meewerken, maar voor de lunch moeten we betalen... en van de receptie worden we uitgesloten, terwijl het ook onze correspondenten zijn. Ach, dat was mij nog niet opgevallen, maar je, je hebt groot gelijk. Geef hem maar eens op zijn blote billen. Wanneer is hij klaar? Eh... Uh... Over een kwartier zal hij toch wel klaar zijn. Dan ben ik over een kwartier terug gezegd dat ik hem spreken wil. Waar is Bart? Bart moest naar huis, maar ik heb je bezwaren al wel overgebracht. Je moet het hem maar niet te moeilijk maken. Hij heeft het al moeilijk genoeg. Hij begrijpt er niks van. Wat is er? Ik ben woedend. Wat is er dan? Dat kan niet uitleggen. Dat kun je toch nog wel vertellen? Het is niet uit te leggen. Dat kun je toch wel proberen? Volkstaal heeft de correspondenten uitgenodigd. Wij mogen helpen aan de tentoonstelling, maar we mogen niet bij de lunch en de receptie zijn. Nou, wees blij. Ik zou blij zijn als ik jou was. Blij? Zijn toch ook onze correspondenten? Er zijn mensen onder wie we op bezoek zijn geweest. Wat moeten die mensen ervan denken als ik naar huis ga... wanneer zij een keer in Amsterdam zijn? Dat is jouw schuld toch niet? Dat weten zij toch niet? Ze denken gewoon dat ik me niet voor ze interesseer. Weten zij veel? Dacht je dat zij het verschil tussen die afdelingen kennen? Maar ik begrijp niet dat je je daar zo over opwint. Zie je wel, ik kan het niet uitleggen. Ik denk dat de meesten het niet eens zullen merken. Als er maar één zijn die het merkt. Maar Wat een je? Ik ben buiten mezelf van woede. En dat mag ik dan toch wel idioot vinden? Slaap je niet? Hoe kan ik nou slapen? Ik ben buiten mezelf van woede. Maar zo belangrijk is het toch niet? Zo dus wel... Wat doe je dan al maar? Denken. Zoveel is het toch niet te denken dat je niet kunt slapen? Ik formuleer mijn argumenten. Nou, dan formuleer je die en dan ga je slapen. Het gaat er juist om dat ze het niet begrijpen. Maar dan kun je in ieder geval toch proberen om stil te liggen. Dat kan ik wel nou proberen, maar ik toch niet. Ik moet bewegen... Ik moet bewegen, anders barst ik. Oh, het lijkt wel of je gek geworden bent. Ja, ik ben gek geworden. Je bent boos, hè? Boos? Ik ben razend. Maar leg me dat dan eens uit. Jullie nodigen de correspondenten uit. Niet jullie correspondenten, maar onze correspondenten. Van jullie en van ons. En dan sluit je ons, God beter buiten. Maar is die tien gulden nou zo'n bezwaar? Het gaat niet om die tien gulden, het gaat om het gebaar. Van die mensen die daar komen, ken ik er vele tientallen. Misschien wel honderd, tweehonderd. Ik ben bij hun thuis geweest. Ik heb daar koffie gedronken, thee. Bij een aantal heb ik gegeten. Voor die mensen ben ik het bureau. Weten zij dat we hier... Op drie eilanden leven. Als ik daar kwam, hebben we het over de vragenlijsten gehad. Ook over jullie vragenlijsten. Als we ergens in eenheid zijn, wat we zo graag willen, waarvoor we noord bene net onze naam veranderd hebben, dan is het voor die mensen. En wat gebeurt er? Ze komen naar Amsterdam. Amsterdam is voor een aantal van hen meneer Koning. En wat doet meneer Koning? Meneer Koning gaat naar huis. Voor die mensen is er maar één conclusie. Als ze eens een keer bij mij komen... ben ik te belazerd... om een zaterdagmiddag voor ze op te offeren. Ik kan ze nog niet uitleggen... dat jullie ons er niet bij wilden hebben. Dat gelooft toch niemand. En als we jou dan uitnodigen om er ook bij te zijn als hoofd van je afdeling? Niet mij. Het gaat niet om mij. Ik ben niet de enige die mensen opzoekt. Dat doen Sien en Jaring en Ad... en straks Gert en Lien ook. Het gaat om de afdeling... Het zijn net zo goed de correspondenten van mijn afdeling. We zijn wel goed genoeg om mee te doen aan de tentoonstelling. Uitstekend. Natuurlijk. Maar dan ook helemaal. Zodra er correspondenten worden uitgenodigd... worden ze door het hele bureau ontvangen... net als op de correspondentenbijeenkomsten. Ik begrijp maar krachtig niet dat je dat niet inziet. Ik begrijp het toch nog niet helemaal. Maar... Als het zo belangrijk voor je is, dan zal ik het veranderen. Is dat goed? Alt, ik ben bezig met de kopij voor het volgende nummer. Maar het valt me op dat er niets van muziek bij de aankondigingen zit. Betekent dat dat er niets in die mappen van Richard zat? Ik denk het. Dat is wel heel onwaarschijnlijk. Nogal. Hoe verklaar je dat dan? Ik denk dat Ria niets bijvond dat ze de moeite waard vond. Zo'n zou Jaring toch controleren? Ik weet alleen dat ze ze de volgende dag allemaal naar beneden heeft gebracht. Dat kan toch niet? Nee, vind ik ook. Dat al die kennis voor zich had gehouden, had iets bedreigends. Het herinnerde me eraan dat hij in de ogen van zijn mensen de enige verantwoordelijke was... en dat ze geen poot zouden uitsteken als ze op zijn gezicht viel als een klas schoolkinderen. Hoe gaat het nu met het uh, pers klaarmaken... Ik wilde je juist vragen of je het niet eens aan een ander kunt opdragen. Wie zou dat dan moeten doen? Misschien kunnen Gert of Lien het nou eens doen. Zou die dat kunnen? Dat weet ik natuurlijk niet. Ik denk dat ik het dan beter zelf kan doen. Wat is eigenlijk het aandeel van Joost in de correctie? Dat kun je wel vergeten. Ik denk niet dat Gert of Lien genoeg gezag hebben... om Sien en Tjitske ervan te overtuigen... dat hun Nederlands niet hun sterkste kant is. Dat is ook de reden dat ik er wel eens vanaf wil. Ik zal er eens over denken, maar ik ga nu eerst koffie drinken. Ik wou direct naar de bibliotheek. Kom je nog terug? Dat weet ik nog niet. Goed, dat zie ik dan wel. Veel plezier. De Hans... Ah, ik wou je net wat vragen. Vraag maar. Ja, uh, jullie hebben nog altijd drie laden bij mij in gebruik. Zou je voor die kaarten ook een andere plek kunnen zoeken? Want ik heb die eigenlijk nodig. Dat is lastig, want we hebben geen eigen kaartenkast. Nou, dan ga ik maar. Tot ziens. Uh, kan volkstaal niet een paar laden vrijmaken? Want die hebben wel een eigen kaartenkast. Of uh, volksnamen? Ik heb ze juist voor volkstaal nodig. Ik zal ze leegmaken, Gert! zou ja? je wil even willen helpen? Wat moet er gebeuren? nageboorte van paard. Hans wil deze laden hebben voor volkstaal. 2 van 10 is 20 laden daar van 10. Volkstaal 25 van volksnaam. Het zijn mooie kaarten, waar wil je die laten? Voorlopig maar op de vergadertafel in mijn kamer. En nu M mag ik een voorstel doen, graag. Als je nu tussen Tjitska en mij twee van die kastjes zet, net mm -hmm. zoals bij jullie, mm -hmm. en je legt daar brede planken in, vlak boven elkaar, mm -hmm. dan heb je kaartenkast. Dat is een goed idee. Dat is een verdomd goed idee zelfs. Ja. Ik bespreek het meteen met Bavelaar. Dag meneer de Vries. Dag meneer. Dag meneer Pandé. Dag jij. Ik had je net willen spreken. Ach Pandé, kun jij niet even koffie gaan drinken? Echt niet nodig dat hij overal met zijn neus bij zit. Hoe gaat het dan met hem? Ik heb niks aan hem. Alles wat hij doet moet je controleren. En als hij niet voortdurend achterheen zit, doet hij niks. Waarover wil waar je me spreken? Over Richard Escher.